Zo, het staat er weer uh, helemaal op en, ja, en eigenlijk uh, is dit de tweede keer dat ik begin. De eerste keer bleef maar de telefoon gaan en in huis en bleef er maar mensen aan de deur komen. Ik dacht, nou, dan uh, moeten we het maar even helemaal overdoen en dat ga ik dus nu doen. En dan begin ik opnieuw met uh, vanavond een uh, hele goede en een uh, beste avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen aan Raad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 En ik had zo hier en daar eh, gezegd dat er een meditatie zou komen, een meditatie, een lezing zou komen over dementie, de ziekte van Alzheimer. Ik meen dat ik er iets over kan zeggen vanuit eigen ervaring. Nou, zullen we dan eerst maar even een kleine meditatie doen. En sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in, hou de adem even vast en adem rustig uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in, adem rustig uit. Zo kun je het ook doen als je dat wilt. Maar ik geef liever de voorkeur aan een inademen, even vasthouden en dan weer uitademen. Terwijl je gewoon de hele dag door in het dagelijkse leven gewoon inademt en weer uitademt. Maar het gaat juist om de, om, om de aandacht die je aan je ademhaling besteedt. Het gebeurt toch bij ons allemaal zomaar dat we het oppervlakkig doen. En we ademen zomaar wat. We merken niet eens eigenlijk dat we die ademhaling van helemaal onder onze buik vandaan kunnen halen. En als je dat doet kom je veel meer tot rust en dan gebruik je veel meer van je longcapaciteit dan wanneer je dat op een ja, tamelijk rusteloze manier doet. Als je daar even stil, bij stil blijft staan, dan voel je je ook beter. Dan kun je rustiger over de dingen nadenken en kun je een beetje afstand nemen. Ook hierbij. En misschien wil je het nog een keer doen. Ik hoop dat je je voeten naast elkaar op de grond hebt gezet. Je handen op je schoot of voor je. En adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. En voel dat je zo alle commotie van de afgelopen week van je schouders af kunt laten glijden. Voel dat je op deze wijze, door rustig in te ademen, de adem even vast te houden, diep in jezelf komt. Voel je rustig. En ga stil naar je eigen innerlijk. Wat verbind je daarmee? Voel dat jij, ook jij, deel uitmaakt van die energie. Die liefde. Die het universum is. Misschien kun je aan jezelf zeggen. Iedere keer als je wat wilt zeggen, iedere keer als je wat wilt schrijven aan iemand, dat je even rustig nadenkt. Zit er liefde in die woorden die je schrijft? Zit er liefde in het beantwoorden van wat een ander zegt? Kijk of er liefde in je handelingen zit. En voel de rust over jezelf komen. Dit is de manier om contact te maken met je innerlijke zelf. Met je, met je werkelijke zelf. Contact te maken, maar ook de rust te voelen. Want je, jij bent dat ook waard. En niet om de dingen voor je uit te schuiven en te racen en te redden. En overal net op het nippertje aan te komen. En steeds maar... Bezig te zijn om rationeel te denken. En dan kom ik tegelijk op het onderwerp van deze avond, van deze lezing. Iemand die vroeg mij om, om eens een keer, een, ademhaal, een, eens een, keer een, een, een lezing te willen geven over dementie. Alzheimer. En dat doe ik graag. Ik heb niet de pretentie dat ik daar alles van af weet, maar ik kan wel alleen uit eigen ervaring hierover vertellen. En ik zal aan het eind hiervan een, een, een ervaring van een persoonlijk verhaal van iemand vertellen, die al overgegaan is. Maar dat heb ik absoluut niet van mezelf. Dat heb ik ontvangen destijds bij Malva. Malva meditatie. En mocht je geïnteresseerd zijn in uh, lezingen over die periode, dan kan ik je uh, een website aanbevelen, dat is lichtsferen.com. Uh, dat zal ik dan uh, aan het eind doen. Dus de vraag was, zou je een keer een lezing kunnen doen over dementie? En verder heeft ze een lange vraag in een mail en eh, het waren er meerdere vragen en ik, ik eh, neem de vrijheid ze gewoon achter elkaar te zetten en dan later het antwoord te geven. En ik citeer. Ik heb een vraag over wat je in een vorige lezing aantipte over de baby. En bij mij kwam de vraag, kun je dit ook doen met demente bejaarden? Dat was een, een lezing nog even van mijzelf, een lezing die ik, of niet de vorige keer, maar die keer daarvoor gaf, dat je je met alles kunt verbinden, dus ook met, eh, met een baby, ja. Maar met alles in het universum. Als jouw weg eh, vrij is, als jouw weg schoon is, de weg naar je innerlijke zelf, dat dat wat je werkelijk bent, Ik ga verder met, met, met, met de vragen in de e-mail. En ze, ze schrijft verder. Ik heb altijd het gevoel dat ik met een omweg met hen praat. Wat maakt hen zo boos? Zijn we niet wat doorgeschoten in met hoe we uit de boeken met hen om moeten gaan? Ik wil graag op mijn unieke manier met hen communiceren. Ik heb daar een hele mooie ervaring mee. Deze vrouw was overgegaan en ik deed altijd haar kamer. Maar na haar dood kreeg ik vanuit de liefde een boodschap voor haar dochter. De liefde die ze altijd voor haar kinderen gehad had, was zo sterk voelbaar. Er gebeurde duidelijk wat met me en ik was zeer emotioneel samen met haar dochter. Het was heel fijn dat de dochter open stond voor deze dingen en had hiermee ook ervaring. Ik heb nog steeds contact met de dochter via de e-mail en we wisselen veel dingen uit, dankzij de liefde met een hoofdletter, zoals zij dat altijd zo mooi zegt. Ik heb inderdaad altijd het gevoel dat de mensen al met één been in de astrale wereld zijn. Het is inderdaad voor mij ook moeilijk om er zo mee om te gaan, want de mensen, bijvoorbeeld, waar je mee werkt, snappen er niets van. En dan voelt het altijd of je achterlijk bent. Maar ik weet dat ik mee, daarmee moet leren omgaan, en dat valt toch niet mee. Inderdaad, <laughs> einde citaat, hè. Nee, ze heeft nog meer geschreven. Uh, maar ik zeg maar eventjes van mij tussendoor. Ja, dat voelt alsof je achterlijk bent. Dat gevoel maak je zelf, hè? daar zijn de anderen niet schuldig aan. Maar ik ga even verder, want ik zag niet dat er nog een stukje zat. En ik citeer weer. Vertrouwen dat het goed komt, blijft het motto. Fijn als je er nog een lezing over zou geven. Ik heb nog even een vraag. Als je dement wordt, ben je vaak ook zo verdrietig. En herken je de dingen niet meer hier op aarde? Herken je, al, herken je al wel een stuk vanuit de astrale wereld? En gebeurt dat dan s'nachts, net als bij de baby's? Het intrigeert me op dit moment, vanuit mijn gevoel. Ik kan het nog niet helemaal plaatsen. Nou, dit is dan echt het eind van het citaat. Ja, ik vond het een hele boeiende vraag. En waarom kan ik daar uit eigen ervaring op, eh, over spreken? Ja, niet dat ik het zelf heb gehad hoor. Ik denk niet dat er een kruid tegen gewassen is. Maar eh, ik heb het in mijn familie gehad. Mijn vader die, eh, die had dit. En in een hele korte tijd kwam het naar boven. En hij is ook heel snel daarna overleden. Maar ik ga beantwoorden van, eh, van al deze vragen. Ga ik nu doen. Ja, het zijn, het verblijven, net als bij baby's, s'nachts in de astrale wereld. of trouwens bij ons allemaal, hoor. wij doen het allemaal. Maar wij doen het niet gedurende het dag, dagbewustzijn. Maar ik neem aan dat het wel bij mensen die dement zijn, wel gedurende het dagbewustzijn gebeurt. En misschien juist wel gedurende het dagbewustzijn. Ja, en juist ook met demente bejaarden kan er via het innerlijk gesproken worden. De woorden die wij uitspreken zijn niet meer toereikend en worden vaak niet meer gehoord. De woorden die van het innerlijk komen, worden wel gehoord. Dus de woorden die je, je met je gevoel spreekt. Dus net zoals ik in een van de vorige lezingen uitlegde, je kunt je met alles en iedereen verbinden. Dus verbinden met is opgaan in. Je bent dan in staat om de ander te horen. Maar ook met de ander te spreken vanuit het innerlijk. Soms ook gewoon met woorden van de aarde. Maar ik moet je zeggen: niet alle demente mensen zijn bejaarden hoor. Er zijn veel jonge mensen die ook dementie vertonen. En dit heb ik volgens mij al eerder in een hele, een van de beginlezingen gezegd. Ik ken dus iemand die, die demente vrouwen, vrouwen die al dementie vertonen op heel jonge leeftijd, sommige 24 of 30 jaar. En ja, het kan door drugs drugsgebruik uh, komen. Um, die, uh, deze vrouw is schoonheidsspecialist en ik denk een van de weinigen die door de regering betaald wordt, die, uh, die in staatsdienst is, dus met andere woorden ambtenaar is. En, maar die vrouw erbij staat om hun gezicht iedere morgen weer mooi op te maken. Deze mensen vinden dit verrukkelijk om zich mooi te maken en voelen zich daardoor beter, en je krijgt dan altijd wat meer waardering voor jezelf. Je ziet dat je toch moeite, de moeite waard bent. Maar ja, inderdaad, make-up kan daar een boel aan doen. Nou wil ik niet een hele lezing houden over make-up, want dat, dat moet iedereen voor zich weten. Je mag de natuur best wel een handje helpen. Maar, en het is ook een kwestie van verzorgd zijn en je goed voelen en respect hebben voor andere mensen het beste uit jezelf te halen, maar ook het beste van jezelf te laten zien. Want in feite vinden we het toch ook allemaal leuk om mooie kleren aan te hebben of, iets, of ons goed te verzorgen. En dat doe je niet alleen voor jezelf. Je doet het ook uit respect voor de mensen waar je mee omgaat. Maar zo is het ook met mensen die de dementie de, de, de hebben, de ziekte hebben. Die, die willen dat ook en die voelen zich ook gewaardeerd. Ja, wat dementie is. En voor mijn gevoel is het niet anders dan, dan de wens om met één been in deze fysieke werkelijkheid te staan en met het andere been dus in het gevoel hè, in de astrale wereld, dus de werkelijke wereld. Waar we vandaan komen en waar we weer naartoe gaan. De overgang van de ziel, het doodgaan dus, de overgang van, het, van de ziel gaat dan, wat, gaat dan wat rustiger, zou je kunnen zeggen. En er is wat, wat meer gewenning in het overgaan. Het hoeft niet in één klap te gebeuren, maar het kan, nou, het kan dagen duren, het kan weken duren, het kan maanden duren. Het kan ineens heel snel gaan. Maar ook een hele lange tijd. Dan nou weet ik dus niet meer of ik dat nu net gezegd heb, of mijn eerste poging om deze lezing te maken. Bij mijn vader gebeurde dat in een half jaar. Hij kreeg toen een ziekte en ineens was hij er niet meer. Wonderbaarlijk dat het zo snel kan verlopen van een oogwaarschijnlijk... Gezond iemand. Maar het is dus de, de overgang, die wordt wat uitgesteld. En er komt steeds, die mens komt steeds weer terug in zijn lichaam, hier op deze aarde. Het lichaam, het, het lichaam kan de ziel nog niet loslaten. Het wil nog eventjes vastzitten hier, wil nog even die aarde proeven. Hij wil nog eventjes wat. wat ja, wat voor elkaar krijgen. Het is ook goed voor de familie. Goed, ja, dat vindt niet iedereen even leuk om te horen. Want er is een bol verdriet om. Maar kijk eens wat het bij mensen geeft. Ze leren geduld te krijgen met iemand die dement is. Ze leren rust te hebben met iemand die dement is. Ze leren op een andere wijze te kijken. En ze zien vaak hoe iemand werkelijk is. Vaak is het zo dat als je dement wordt, of vaak, ik denk dat het regel is, dat als je in je hele leven een vrekkig iemand bent geweest, dat je dat in deze dementie ook zult hebben. Dat als je hebzuchtig bent geweest, dat je dat ook in de dementie, en waarschijnlijk nog veel erven zult krijgen. Maar als je een heel lief mens bent geweest dat dat ook weer groter wordt, groter belicht wordt. Ik heb dit zelf gezien, maar daar zal ik het verder straks wel over hebben. Dus de overgang van de ziel, dus het lichaam dat de ziel moet loslaten, dat gaat wat rustiger, zou je kunnen zeggen. En, en steeds is er een beetje gewenning in het overgaan. En de mensen die op bezoek komen, die krijgen de gelegenheid om dit als een spiegel te zien. Kunnen ze het opbrengen om toch nog liefde te geven en te voelen voor die mens? Kunnen ze het opbrengen om niet het, het belachelijk of, of akelig te vinden of verdriet te hebben? Kun je werkelijk de mens zien die daar zit? Is jouw liefde groot genoeg in het accepteren? En dat niet alleen, maar vooral al het geduld te kunnen opbrengen en het begrip te kunnen opbrengen dat de ander jou niet meer kent. Het is werkelijk een hard gelach voor mensen die achterblijven en die hiermee om moeten gaan. Het is ongelooflijk zwaar. En uiteindelijk bepaalt ieder hoe daarmee om te gaan. Daar is geen enkel oordeel over, wat anderen er ook van zeggen. Ieder mens doet het naar zijn eigen best weten, maar het is altijd een spiegel. En wij kunnen daar niet over oordelen hoe de mensen uit de omgeving hiermee omgaan. Dus met andere woorden de, de dementie, het loslaten van het lichaam van de ziel, dat is een keuze. Een keuze van die mens, die wil deze ervaring meemaken. En als je dit begrijpt, als je er goed over nadenkt, en dat kun je dus in een, in, een, in een rustige ademhaling doen, dan kom je meer tot jezelf dan zijn er geen warrige gedachten meer, want je wilt hier graag over nadenken. En als je dit weet en als je hier werkelijk over nadenkt, dan heb je er ook begrip voor. Begrip voor de beslissing van deze mens van de ziel om op deze wijze afscheid van het leven hier op aarde te nemen. En van hun familieleden en alle mensen die hen lief zijn. En dit gaat geleidelijk en niet gelijk in één keer. En nogmaals, het is niet anders dan een ervaring die ook meegemaakt moet worden. En vaak zie je het zo, het is bijna een, een, een regel dat als je hier ontzettend veel bezwaar tegen maakt en je, je, je slaat woest om je heen en je wilt er niks mee te maken hebben, dat het... Nou, tot grote hoogte zekerheid is dat je deze ervaring in een volgend leven ook mee moet maken. Want je wilt niet anders dan die liefde weer herstellen in jezelf. Dus jouw eigen afschuw wil je weer omdraaien naar liefde. Maar als je hiermee om kunt gaan en je verzorgt de mensen en hebt er begrip voor, dan kun je wel met grote zekerheid zeggen dat je dat zelf al een keer eerder hebt meegemaakt, in een leven. Anders zou je begrip niet zo ongelooflijk groot zijn. Ja, de ziel kiest hiervoor. En wij mensen, de ziel, de mens zelf kiest hiervoor. En wij mensen dienen niet anders dan respect hiervoor te hebben. En als ik het even over mezelf mag hebben. Mijn vader is al lang geleden op deze wijze overgegaan. En ik moet je eerlijk zeggen. Voor mij maakte het totaal niet uit of hij nu wel of niet dement was. Het was. Mijn vader was een, een autoriteit in zijn leven. En hij was veel op reis. En... De jaren dat hij met pensioen was en was ik wel, waren we wel veel bij hem en deed ik ook heel veel werk voor hem. Maar het was niet echt mogelijk om diep bij hem binnen te dringen. Dat gebeurde veel al met mensen die in het begin van de vorige eeuw geboren waren. Mijn vader kreeg mij al wat op oudere leeftijd en... Het was iemand die kaarsrecht aan tafel zat. Een ontzettend goed mens, maar ik had dus echt wel moeite om, om te laten, om, om te zeggen, ik hou van je. Maar ik zag wel dat hij van ons allemaal evenveel veel hield. Maar toch was er een zekere afstand. Het was toen hij dus de, de, deze ziekte kreeg, en dat ging vrij plotseling, toen was het mogelijk om over mezelf heen te stappen. Eindelijk kon ik het. En om diep bij hem binnen te dringen en te zeggen hoeveel ik van hem hou. En al het decorum, want hij kon toen ineens niet meer eten, en zijn kleren die altijd onberispelijk waren, die waren dat op dat moment ineens niet meer. En dat maakte me totaal niet uit. Het viel mij niet meer zwaar om te zeggen dat, dat ik van hem hou, dat ik van hem hield. Maar hij herkende mij al niet meer. Maar het wonderlijke, hij herkende mijn, echt, mijn echtgenoot weer wel. Toch deed dat geen pijn, omdat ik wist dat die liefde er altijd zou zijn. Maar hij is vrij snel overgegaan. Na het overgaan, dus na zijn sterven, en omdat ik daar weinig emotie over had... Ik gunde het hem zo. En ik wist al dat het gewoon een volgende stap in zijn leven zou zijn. In zijn evolutie zou zijn. Dus ik zat niet meer zo zwaar in die emotie van de gebeurtenissen. Want dat geeft die ziekte ook. Hè? Die geeft dus ook aan de anderen de gelegenheid om langzaam afscheid te nemen. Dus dat was gewoon eigenlijk al gedaan. Dus... Na zijn overgang sprak hij met mij en vroeg hij of ik ook wilde komen in die werkelijkheid waar hij nu was. Maar ik zei hem dat het nog geen tijd voor, me, voor mij was. En ik bleef staan waar ik stond en hij stak de straat over en hij zwaaide nog naar me. Apart is dat, hè, als je dat in een meditatie, in een uittreding zo ziet. Maar na enige tijd, misschien een paar jaar later, ik weet het niet meer, vroeg ik mij af hoe hij het zou hebben op dat moment. En in een uittreding, niet lang daarna, keek ik vanuit het plafond, dat leek mij zelf toe, keek ik toe op een rijkelijk gedekte tafel met wijn en aangename mensen en mijn vader hief het glas en toen wist ik dat het hem goed ging. Dit had natuurlijk alleen maar met het leven van mijn vader te maken, van mijn ouders te maken, maar dit was zijn wijze om mij duidelijk te laten maken dat het, dat het hem goed ging. Dat is een enorme geruststelling en meer hoefde ik ook niet te weten en nou, dat, dat is goed. Maar hij is natuurlijk, je ouders zitten altijd um, in, in je. Hoe zal ik het zeggen? Jij komt daaruit, dus het zijn ook stukjes die in jouzelf zitten. Ook al ben je aangenomen, ook al woon je bij pleegouders, het is jouw keuze van jouw ziel geweest. Maar het zit altijd in je. Maar goed, de, wat, wat ik dus zag, zoals, mijn, zoals het goed ging met mijn vader, dat was dus alleen eh, in die vorm, omdat het bij mijn eh, ouders hoorde, eh, bij anderen kan dat weer een totaal andere vorm zijn. En in de tijd dat mijn vader Alzheimer kreeg, waren er nogal wat mensen kwaad op mij, omdat ik er zo op het oog, zo luchtig mee omging. Zij vonden dat zo. Maar ik had daar niets mee. Ik bedoel dus hoe zij daarover dachten. En ze dachten dat ik daar helemaal niet over nagedacht had. En dat ik daar luchtig over deed. Maar ik had er wel degelijk en wel heel verschrikkelijk goed over nagedacht. Maar als ik het hen uitlegde, dan werden ze gewoon kwaad. Want het was niet zo. Toen heb ik ook maar besloten om daar verder maar niet meer... Op mijn wijze over te spreken. Want het kwam in die tijd, en ik praat dus begin jaren tachtig, echt helemaal niet over bij mensen. Je moest lijden, je moest verdrietig zijn en je moest vooral niet in hun ogen vergoeilijkend spreken. Vergo vergoeilijkend, uh, dus vergoeilijkend spreken. Natuurlijk had ik er goed over nagedacht. Want het ging om mijn vader. En natuurlijk kostte mij... Kostte het, kost het mij in het begin ook moeite om alles te accepteren. Het is het respect. Het is de liefde die je voor de ander hebt, wie het ook heeft. En je ziet dat alles wat aan het aarde van het aardse leven vastzit, wegglijden, afglijden als het ware. Het is echt ploeteren in je denken en nadenken. En vertrouwen hebben in het universum, in het goddelijke, in de mens, en het leven, het leven te willen begrijpen, dat hier een reden voor was. En ik kwam er ook uit, na enige tijd. En ik had er absoluut geen emotionele toestanden meer mee. Dat gaf die dimensie mij. Dan in het begin natuurlijk, hè, want ik wilde hem veranderen en erbij houden en bij de les houden. Net zoals ik dat ook zie bij anderen die, die daar nu moeite mee hebben, die dan in dat proces zitten. En dan ben ik zo blij dat ik dat kan uitleggen uit eigen ervaring. Ik zie die, die, die, dat onbegrip en die woede. <laughs> ja. En je ziet ineens dat, dat de mensen niet meer goed kunnen eten en... Dat ze niet uit hun woorden kunnen, kunnen komen en dat ze gaan morsen. En, ja, en sommigen moeten een luier om, of wat dan ook. Iedereen vindt zoiets vreselijk in het begin. Dat is het ook. Maar het, is een, het, het hoort ook bij het leven. En de liefde voor het leven, het respect voor de mensheid, het respect voor de mensen, liefde dus is groter dan mijn eigen emotie hierover. En dan kun jij ook alles accepteren wat er maar te accepteren valt. Jij iets in algemeenheid, hè? En het is wellicht eens goed om dit weer eens in de lezing te zeggen. Beslot gaat, gaat mijn generatie nu en binnenkort in de komende tientallen jaren, ja, mag ik toch wel heel oneerbiedig zeggen aan de lopende band over. En komt dementie, Alzheimer, ook vaak om de hoek kijken. Veel mensen zitten in hun eigen emotie vast en kunnen niet begrijpen dat het niets met hen te maken heeft, maar met de dementerende mens zelf. Het is niet anders dan een beslissing van de ziel om niet gelijk over te gaan te sterven, maar het op een langzamere manier te doen. En daar dienen we respect voor te hebben. Soms en vaak weten ze nog wel over hun kindertijd, de gevoelens die daarmee te maken hebben. Als je je richt op de stilte in jezelf en van daaruit naar de ziel spreekt, kun je hen horen. Net als bij een baby, net als bij iemand die in coma ligt, net als bij wat dan ook. Want alles is trilling en je kunt je ermee verbinden en verbinden met is opgaan in. Maar wel bij jezelf blijven, door niet in de emotie te schieten dat het allemaal zo zielig is en meer van dat. Want dat zielig zijn heeft met jouw eigen emotie te maken. En die dien je eerst te bemediteren, die dien je eerst na te denken in een rustige in- en uitademing. Ja, je weet best wel van binnen hoe het zit. Hè? Jij bent in staat het je te herinneren om je met anderen te verbinden. Wij mensen konden dat eens allemaal. Maar nu in deze tijd gaan wij ons dat weer allemaal herinneren. Net als de weg om naar de stilte van jezelf te gaan en je dan te verbinden met de anderen. En dan de vraag te stellen. Want als je de vraag stelt, krijg je het antwoord, dat er al is, vanzelf. Hoe schoner de weg naar de stilte in jezelf is, hoe beter jij kunt horen. Want mensen kunnen altijd horen, het antwoord krijgen. Alleen, ze horen het vaak niet, omdat ze de weg daar naartoe nog niet opgeruimd hebben. De weg, de ervaringen in je leven verwerkt hebben. En begrepen en geaccepteerd en vervolgens losgelaten hebben. Dat is de wijze. Om met de gebeurtenissen om te gaan, zodat jouw weg naar de stilte vrij zal zijn, schoon zal zijn. Maar goed, dat gaat om het te kunnen horen, het begrijpen, het innerlijk begrijpen van de mens. De mensen die de, de mens zijn, zijn in het begin inderdaad vreselijk verdrietig. Ze realiseren zich dat er iets aan de hand is, omdat ze voelen en weten dat ze niet meer hun hersenen kunnen gebruiken. Dat ze de dingen missen, woorden, dingen begrippen. Dus met andere woorden, alles wat met de hersenfunctie te maken heeft. Niet alles, maar heel veel. Dus de linker hersenhelft, die is misschien een beetje eh, te veel gebruikt. Het denken dus, het, het rationele denken, het denken dat pervenen gedurende hun leven hebben gebruikt. En helaas niet altijd hun gevoel hebben laten voorgaan. De rechter hersenhelft die te maken heeft met het gevoel en het voelen in de astrale en kosmische werelden, is er wel degelijk. Maar het denken, dus de linker helft, zit nog aan het lichaam vast. En je zou kunnen zeggen dat de ziel, dat de mens nog niet kan beslissen welke hersenhelft hij wil gebruiken. Is het verdriet weg, dus de ontstellende ontdekking, niets meer te kunnen en te beseffen, gekke dingen te doen of te zeggen. Dus als dat verdriet weg is, dan zou je kunnen zeggen dat die mens gehele zijn rechterhersenhelft denkt. Dus eindelijk de gevoelskant van zijn of haar leven voorrang geeft eindelijk kan voelen, werkelijk kan voelen. En daardoor in dit stadium ook kan voelen in de astrale wereld. In de wereld waar hij of zij binnenkort zomaar binnenwandelt, zonder enig probleem. Want het gaat bijna geruisloos, deze wijze van sterven. De rechterkant is het gevoel en het voelen in de astrale wereld, dus het, het, het zogenaamde dood zijn. Ja, dat noemen wij mensen zo, hè. Dat is dus heel anders dan de linkerkant. Maar als ze toch even in die linker hersenhelft komen met hun, eh, met hun hersenen, dan zijn ze niet meer in staat om te vertellen wat ze met die rechter hersenhelft meegemaakt hebben. De herinnering die met het denken van de linker hersenhelft te maken heeft, omdat het nog vastzit aan het lichaam, weet zich niets meer te herinneren van de rechter, rechter hersenhelft. Soms kun je iemand vragen of hij zijn vader of moeder gezien heeft. Ja, zeggen ze dan, zeer verheugd. Die heb ik gezien, want ze kunnen dus inderdaad schouwen in die andere wereld. Heel vaak worden ze even bezocht door hun eigen ouders. Die even een arm om hen heen leggen. Dat zie je dus, die al lang overgegaan zijn. Die hen meenemen. En weer terugbrengen in hun lichaam. Dus als ik je vertel dat, je, dat als, je, als je met je rechter hersenhelft alleen maar denkt. Je kunt door de dingen heen gaan. Je ziet de moleculen van voorwerpen hier op aarde. Je kunt er met je hand doorheen, lijkt het. Kijk maar, als iemand die dement is, bij het dagbewustzijn is, en die heeft het gevoel in die astrale wereld te zijn, dan, kan hij, dan denkt hij dat hij door de dingen heen gaat. En dat kan hij dan ook, maar. In deze werkelijkheid leeft hij dan nog, in deze fysieke werkelijkheid, dan lukt het nog niet. Dan lukt het niet. Dus het loopt door elkaar heen, die astrale wereld en deze werkelijkheid, deze fysieke werkelijkheid. Maar we hebben gekozen voor het leven hier op aarde. Dus de, de verbindingen van beide hersenhelften zijn daar inherent aan. We kunnen hier praktisch niet leven zonder de andere hersenhelft. Ze moeten aan elkaar, eh, met elkaar verbonden zijn. Als we de linkerkant te veel belasten, kunnen we een herseninvaart krijgen. Of, eh, um, of je zou kunnen zeggen dat het lichaam een evenwicht gaat zoeken in de dimensie. Gaan we de rechterkant te veel belasten? Gaan we vliegen en zijn we niet meer met vaste voeten op deze aarde? Zijn we zweverig en weten we eigenlijk niet meer wat we zeggen? Dan gaan we onze opdracht, onze levensopdracht, ons karma voorbij. Want we staan niet stevig met beide voeten in deze aarde. Het karma, dat wordt niet meer ingevuld. En het leven, ja, dat dient gewoon nog een keer geleefd te worden. Op een andere tijd. En je zou, kun, je zou kunnen zeggen dat het tijdsverspilling is. En dat is het ook wel een beetje, hè. besloten om eh, hierna, als er nog tijd was, en de tijd is er nog, om een persoonlijk verhaal te vertellen van iemand die al overgegaan is. En dat heb ik absoluut niet van mezelf. Ik heb dat destijds bij Malva meditatie eh, mogen, mogen horen. En mocht je geïnteresseerd zijn in Malva, het bestaat niet meer, maar... Je kunt nog even kijken op de website eh, lichtsferen.com. Daar zie je dat er nog heel veel van deze lezingen eh, uitgesproken worden door een ex-persoon die dat destijds, de, destijds deed. En graag wil ik dan een persoonlijk verhaal vertellen van een intelligentie, dus, die vertelt over haar stervenservaringen. En ik citeer. Ik vond het niet erg. Je kon zo lekker slapen als de zusters je hielpen en je kussens opschudden. Ze zeiden dat ik gek was. Dat was ik niet. Ik was 88 jaar. Dat vond ik zelf heel oud. Toen kon ik niet meer voor mezelf zorgen. Ik heb gevraagd aan zuster Jet, die elke dag kwam voor mijn eten of ze de dokter wou bellen. En die heeft gezorgd dat ik een ander huis kreeg. Toen kon ik me losmaken. Ik hoefde niet meer. Ik kon het lichaam wat ik bewoond had, loslaten. Pas toen ik in de kussens lag en mensen zeiden, ze weet niet meer dat ze leeft, kon ik nadenken over mijn kinderen, over de pijn die ik voelde bij hun geboorte. Ja, pas toen ik in de kussens lag en iedereen zei, ze kwijlt, ze is gek. Ze wist niet meer wat ze deed. Toen wist ik dat, al mijn dagen voorbij, dat ik al mijn dagen voorbij kon laten gaan, als een hele grote film. Ik had nooit gedacht dat het zo prettig was om dood te gaan. Ik was helemaal los. Ik wilde mijzelf optillen. Ik was overeind en mijn lichaam bleef liggen. Dat was de eerste ervaring. Ik schrok er hevig van, maar al gauw kwam moeder me halen. Ze zei, kom maar bij, kom maar bij met mijn kind. Dan zal ik je leren hoe je in onze wereld kunt leren omgaan met de toekomst. Ik heb geleerd in en uit mijn lichaam te gaan. Iedere keer als ik eruit was, zeiden de zusters. Ze slaapt heel diep, ze is vast ver weg. Dan riepen ze de familie. Die nog over was en dan zei de dokter, het loopt af. En dan zei ik soms hardop, het is niet waar, ik kom terug, ik leef nog, ik zit nog helemaal vast aan mijn lichaam. Maar ze hoorden me niet meer, mijn stembanden weigerden dienst, mijn lichaam kon niet meer bewegen. Soms wel mijn oogleden, maar dan keken ze net de andere kant op, omdat ze dachten dat ik al dood was. Dat heeft een maand geduurd. De maanden ervoor kon ik nog lopen, maar ze zeiden: Het heeft geen zin om naar haar toe te gaan, want ze weet toch niet of je geweest bent. Ik wist het wel, ik keek er naar uit, naar elk bezoek, alleen ik kon het niet meer zeggen. Ik keek ze aan, maar mijn stoffige Stoffelijke ogen keken langs hen heen. Toch, nu ik helemaal los ben en terugkijk op het leven, ben ik blij mens geweest te zijn, geleefd te hebben. Ik heb kinderen gehad, wel vijf, waarvan er twee bij de geboorte gestorven zijn. Het was een tweeling. Ze waren te klein. De dokter zei. Ze wegen nog in anderhalf ons. Misschien maar goed ook. Ik had er toen niet voor kunnen zorgen. Wanneer ik terugdenk aan de laatste jaren van mijn leven, dan weet ik. Dat ik langzaam uiteen ben gevallen. Mijn gevoel werd sterker en alsmaar sterker. sterker. Ik hoorde mezelf spreken. Ik zei iedere keer iets anders dan ik voelde. Daar begon het mee. Ik besefte steeds meer dat er iets veranderde. Men noemde dat. Zij is dement. Misschien was ik dat, maar ik vond het prettig. Ik kwam namelijk uit mijn lichaam. En wanneer ik los was van de aarde, dan zweefde ik met mijn moeder over de stad en dan bekeek ik mijn hele leven dan wist ik dat binnen korte tijd mijn lichaam zou zijn opgebrand als een kaars ik vond het niet erg Ik wist dat net als met de geboorte van een mens, met de geboorte van mijn eigen kinderen, de vreugde die dit gaf, tegelijkertijd ook een nieuw probleem geboren is. Wat er mee te doen? Nu leef ik in deze wereld, de astrale wereld. En moet ik leren dat in te vullen, wie ik ben? Wat ik gedaan heb op aarde en wat ik eigenlijk wil. Ik geloof dat het lukt, omdat het altijd gelukt is, ook op aarde. Maar ik wist al vele weken, voordat ik stierf, dat ik los was. Soms voelde ik me net als een vogel. Heel even had ik het gevoel los te zijn, maar ik wilde steeds weer terug. Tot ik wist dat mijn lichaam behoorde tot een wereld die voorbij was. Ik vond het prettig te leven. Als ik heel eerlijk mag zijn tegen u allemaal. Ik vind het, nu alles voorbij is, heel prettig om hier te zijn. Ik was dement. Ik was niet gek. Ik kon alleen niet meer zeggen wat ik voelde. Tot zover het persoonlijke verhaal van van iemand die overgegaan is, die vertelt over haar stervenservaring. En daar wilde ik het eigenlijk nu deze keer bij houden. Ik ga volgende week weer verder met hem over de dementie te praten. En dan wil ik toch graag, um, ik zal dat vanavond alvast inspreken, dan wil ik toch graag um, de visie geven van... Um, van Malva Meditatie, dat is in 1990 is die lezing geweest, dus al geruime tijd geleden, maar dit zijn woorden die eeuwigheidswaarde hebben. En het blijft altijd. Mocht je dit nog een keer willen horen, je kunt het een hele week lang op, op Indigo Soul Station beluisteren. En uh, ja, je kunt ze verder op mijn website horen, yhra.nl en www.diepzijn.nl. En uh, ja, je mag me altijd mailen met vragen. En als het me mogelijk is, zal ik altijd op de chat aanwezig zijn. Maar het is niet voor niets dat ik mijn lezingen van tevoren opneem. Hè? En ik dank jullie heel hartelijk voor het luisteren, ook deze avond. Ik hoop dat het je een beetje geholpen heeft, dat je gesterkt heeft, want het komt te veel voor je. En hulde aan al die mensen die er op de enige juiste, of op een liefdevolle wijze mee omgaan. Mensen die deze mensen verzorgen, want dat valt niet mee. Maar die zo vreselijk veel liefde in zich hebben om dat te willen doen. We zijn toch nog heel veel minuten over, lieve mensen, toch stop ik ermee. En heel graag tot volgende week. Ik hoop dat jullie een heerlijke week zullen hebben. En geniet van je leven. En haal er het allermooiste uit, wat er ook met je gebeurt. Dag.